gigantisch succes voor het VVV, mag ja. ik wel zeggen. Nou, ik moet ook zeggen dat de PR van deze, dit evenement ook uitstekend is geweest. Hè? Dus ja. dat gaat een compliment voor het VVV. Ja, perfect hoor. Uh, nou, u hebt het gehoord van uh, Pieter Jouwstra. Ga naar het VVV, haal zo'n tas op. Er zit een prachtige route, uh, planning in waar alles uh, op staat waar je langs kan lopen. Kies wat leuks uit. U heeft uh, tot vanavond half acht de tijd, want dan moet je in de kerk zitten ja. bij het concert. Precies. En jij doet techniek? Ik doe de techniek, ja. Dat doe ik al een tijdje en dat vind ik zo leuk om ja? dat te doen. Oké, okay. en nu presenteren? Dus dat is en nu leuk. feliciteren voor de eerst. Ja, dat dus, uh, vond ik ook erg leuk. Ik heb natuurlijk al wel drie jaar een uh, programma Inspiratieradio op de ja. zondagavond. Ja, ja, ja. Over uh, psychologische en spirituele onderwerpen. Maar dit is heel wat anders en uh, heel erg levendig. En, uh, ja, erg. Je moet wel zorgen dat je niet wordt afgeleid. Dat, uh... ja, ja, met met zo'n drukte als vandaag ja. dan moet je je echt wel concentreren. Maar dat gaat allemaal vanzelf. Uh, jij doet techniek vanavond. Ja. Vandaag uh, hier deed de techniek Pascal van der Beek. Um, de gastvrouw en heer uh, Don de is al weg, maar Yvonne Roosendaal zit daar nog wel. Dankjewel Yvonne. Deed ook de redactie. Jaap Koper die deed een stukje presentatie en Pieter Jouster ook. Richard, bedankt voor het meedoen. Nou, leuk om te doen. En ben, jou ook bedankt. Ja, en uh, prettig weekend.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 12 uur, dit is onderduif Nedewit met het NOS-journaal. In Amsterdam is de herdenkingsplechtigheid voor Harry Mulisch aan de gang. In de stad Schouwburg zijn honderden mensen bijeen. De plechtigheid begon met muziek gespeeld door Moelisch vriend Reinbert de Leeuw. Zijn uitgever Robert Ammerlaan zei dat Harry Mulisch boven de polder uitstak... en kleur gaf aan het grijs. Met zijn oeuvre schiep hij een nieuw lichaam, aldus Ammerlaan. Hij sprak over zijn vriendschap met Moelish en las fragmenten voor uit zijn werk... Amsterdamse burgemeester Van der Laan zei dat Moelis best een huis in het buitenland kon betalen, maar wat moest hij daar? In Amsterdam had hij alles, had Moelis verteld aan Van der Laan. Onder de aanwezigen in de stad Schouwburg zijn ook Wim Kok, Bram Peper, Freek de Jonge, Remco Kampert en Ronald Plasterk. Buiten staan tientallen mensen om Moelis de laatste eer te bewijzen. Na de besloten bijeenkomst wordt het lichaam van Harry Moelis per boot overgebracht naar de begraafplaats Zorgvliet. Daar wordt hij om half drie begraven. President Obama is een tiendaagse rondreis door Azië begonnen in Mumbai in India. Daar woonde hij een herdenkingsdienst bij van de terreuraanslagen in 2008. Een van de getroffen hotels was toen het Taj Mahal. En dat is ook het hotel waar Obama verblijft. Na India gaat Obama naar Indonesië, Zuid-Korea en Japan. De reis staat voor een groot deel in het teken van de economische betrekkingen. Het dodental als gevolg van de uitbarstingen van de Indonesische vulkaan Merapi is opgelopen tot 138. Twintig mensen overleden aan de verwondingen die ze opliepen bij de uitbarsting van gisteren. Toen kwam een gloeiende gaswolk van de helling naar beneden. Aan de voet van de Merapi is een klein ziekenhuis dat de stroomgewonden nauwelijks aan kan. Dan het weer. Opklaringen afgewisseld met buien en maximaal rond 12 graden. Morgen in het zuiden overwegend bewolkt en kans op wat regen. In het noorden opklaringen.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 Ja, wat is er aan de hand als dus zo omheen? Kijk, voor het nog een blond vier. Euh... Nou ja, een beetje blond, een beetje kaal, een beetje rood. Allemaal inpakken. Eentje met een speltje, met een iets heel moois erop. <lacht> Volgens mij, ja. Ja, ze... ja. De kapper heeft die niet gehaald, even voor de foto, verdorgen. Nou je hebt het gehoord natuurlijk op Goedemorgen, Zandwoord, wat er gebeurde met onze lieve vriend Rob Harms. Nou, dat is er dus aan de hand. Een belangrijke dag, Vrijdag zes, uh, zaterdag 6 november, dag 310, uh, nog 55 dagen te gaan. Uh, de Boulevard ja, week uh, 43 alweer, 44, 45, nou ja, die, de kalender klopt niet. 45 alweer, Pjong, jongen, wat gaat de tijd toch snel. Uh, in deze Boulevard gaan we even kijken naar het circuitpark Zandvoort, met de Zandvoort 500, daar staat je Jaap Koper. En natuurlijk, ja, wat je allemaal gewend bent van me... Als ik weer een uitzending doe, wie er allemaal geboren is. Wat er allemaal gebeurd is, et cetera, et cetera, et cetera, et cetera. En veel muziek natuurlijk. En dat doen we nu met Alicia Keys. Met Falling in Love.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 Ja, De hier in de studio gewoon vrolijk doorgaat. De vlag is buitenganger, zowel de Zandvoorst als de Nederlandse. En de koninklijke onderscheiding op uh, Robse Succobert zit er nog steeds goed. Konden jullie thuis luisteren naar Eric Clapton en daarvoor Alicia Keys met a Falling. Nou, gaan we eens kijken wat er allemaal gebeurd is op 6 november. Want een aardbeving in China op zondag 6 november 1988 kost 700 doden en maakt 2 miljoen mensen dakloos. De Verenigde Staten geven op donderdag 6 november 1986 toe dat ze wapens hebben verkocht aan Iran. Ja, echt waar. En op maandag 6 november 1978 maakt dokter Lou De Jong... Nou, later bleek ten onrechte natuurlijk bekend dat de fractievoorzitter van het CDA, Mr. Willem Aantjes, zich in oorlog vrijwillig had aangemeld bij de SS. En op woensdag 6 november 1974 presenteren heer Bien en heer Koot het simplistisch verbond in de zendtijd van de VPRO. Nou, op dinsdag 6 november 1956 gaan we nog verder terug. Besluit het Nederlands Olympisch Comité dat Nederland niet deelneemt aan de Olympische Spelen Melbourne... ...wegens de gespannen internationale politieke situatie. En op dinsdag 6 november 1945 gaan studenten in Amsterdam de bioscoop Criterion exploiteren. Nou, er is nog veel meer gebeurd op 6 november, dat hou ik ten goede voor jou, dat ga ik zo direct vertellen... Ja, als ik zo kijk naar uh, Nederland 1 ondertussen, dan is uh, live de, de, de begrafenisplechtigheid van de, de heer Harry Mullers uh, natuurlijk. Wat is er, George? Moet ik hem ergens in prikken? Moet, moet hij hierbij? Weer ja, uh, nog meer mensen. Op. Meer microfoons. Meer microfoons? Ja. Waar wil je hem op doen? Nou, dat doen we zo direct verleggen. Uh, ja, De studio's drukker en drukker. De voorzitter zit er gezellig bij. Goeiedag Pieter. De vicevoorzitter zit heerlijk aan de telefoon. En de complete TD en Vader Veug is aanwezig. Helemaal goed. Wat zegt u? Op de Hey, hey, hey! Kijk, zo hoor ik het graag. En dan doen we het nog een paar keer. Ja. ja! Wacht even, ik pak mijn biertje er ook bij. Sex en go-go! Hey. Nou, onze uh, oude dorpsomroeper uh, zien we voorbij lopen, Klaas Koper. Die je uh, Rob. Klaas komt binnenkort langs om je te Oké. Lopen er even naar toe, want hij komt zo weer terug. Hij komt zo weer terug. Ja, hij komt zo weer terug. Uh, Rob, Klaas heb ook een lintje, weet je. Ja, die zie je dus ook met de bol straks. <laughs> Het is meteen helemaal stil hier in de studio. Want ja. Wat knap is dit zeg, hoe kan dat? Professioneel radiomaker. Hoe laat en waar moeten we zijn? Voor wat? Voor die borrel? Ja, dat weet ik niet. Ik heb geen lintje <lacht> gehad. <lacht> nee, uh... Ja, laat maar zitten. Heb ik jullie uh, wel ook geen nuttigs meer. Gaan even kijken verder wat er gebeurd is op 6 november. Een vloedgolf in India dood op vrijdag 6 november in 1942. 10.000 mensen. En op donderdag 6 november 1919. Ja, ik weet nog als de dag van gisteren. verzorg ingenieur Hans Hendrikus A. Ah, Steringa. Iets Zerda. mooie naam, vanuit zijn huiskamer in Den Haag. De eerste Nederlandse openbare radio-uitzending, Rob. Wist je dat? In 1919, 6 november, de eerste Nederlandse openbare radio-uitzending. Nou, wat is nog meer op 6 november gebeurd? We gaan eens kijken wie er allemaal geboren zijn. Rebecca Romijn, Amerikaanse actrice, 38 jaar. Mark Dutroux, Belgisch crimineel, die zou vandaag jarig zijn, die is vandaag jarig, 54 jaar alleen moet hij tussen vier muurtjes vieren. Govert van Brakel, Nederland, Nederlands radiopresentator, 61 jaar geworden. En dan gaan we terug verder in het verleden. Sir Douglas Quinton, Quintet, oftewel Doug Amerikaans popmuzikant. Zo in 1941 is hij geboren op 6 november, maar helaas overleden op donderdag 18 november 1999. Nou, veel verder in het verleden. Adolf Sax, 1814 is die geboren, Belgisch instrumentenbouwer, ik denk van de saxofoon. Gestorven op uh, zondag 4 februari 1894. Wat is er Albert Jan? Echt waar, je geeft ze een lintje en je geeft ze een bubbeltje zorgens vroeg en het gaat helemaal goed. Overleden op 6 november, niet alleen begraven, dat is uh, vandaag Harry Mullis. Maar overleden op 6 november... Donald Jones, Amerikaans-Nederlands entertainer. En die is geboren op zondag 24 januari 1932 en in 2004 overleden. Rie Masterbroek, Nederlands zwemster. Geboren op woensdag 26 februari 1919 en overleden op 6 november 2003.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 one night Nou, sinds een uur of twee. Ridder van Oranje. De Orde van Oranje, dat nou, zou ik wel goed zeggen. Maar dat hebben we al uitvoerig besproken. Secret Park Zandvoort race-update. En daarvoor hebben we aan de telefoon een jaap koper, want het is weer een spanning van je welsompjes. Dus weer Jaap goedemiddag. Ja, goedemiddag uh, uh, Marie. <laughs> Hoe heet hij ook alweer? Ja, nee, dat is goed, maar het is, het is wel een mooie dag om een linkje uit te, te reiken lijkt mij eerlijk gezegd. Dus, maar uh, we zijn vandaag begonnen met de Zandvoort uh, 500, dat is altijd de, de eerste race voor het uh, Winter Endurance uh, kampioenschap. Nou ja, en uh, we zijn vanaf 12 uur begonnen met, uh, met de eerste race, zeg maar, voor, uh, voor dit seizoen. En dan uh, duurt het even acht weken voordat de tweede op, uh, op de rol staat en uh, dan hebben we het over de nieuwjaarsrace. Maar goed, we gaan het eerst even hebben over deze race. Uh, vanmorgen waren uh, de trainingen. Ronald van der Laar uit Zandvoort uh, reed samen met uh, Sebastian Blekemolen uh, rond en waren op papier dan eigenlijk de snelste, maar er zat een addertje onder het gras. Want uh, David Hart en uh, Nicky Pastorelli, uh, de mannen die in een uh, V8, oude V8 auto reden, die waren nog iets sneller. Maar uh, ze hadden een gele vlag uh, over het hoofd gezien. Of ze Oops. hebben gewoon ingehaald onder geel. En dat mag nu helemaal niet. Dus die, is, uh, die zijn door de sportcommissarissen van de DNRT, die uh, samen met het Screepark Zandvoort lid van wedstrijden organiseren, uh, vijf plekken teruggezet op de startgrid. Maar lang heeft dat uh, toch niet helemaal geduurd. Uh, inmiddels hebben de heren Hart en Pastorelli gewoon weer het heft in handen. Uh, met de oude V8-auto. En daarbij uh, Jaap van Lagen inmiddels uh, uh, nu gepasseerd. En van Lagen was er als een, uh, als een haas uh, er vandoor uh, uh, bij de start. Hij uh, had uh, bijna zelfs een hele uh, rechte stuk voorsprong. Maar toen kwam die V8 uiteindelijk opzetten. En die heeft inmiddels nu uh, de leiding overgenomen van uh, Van Lagen. En. Kennis van de Laar, dat is de andere zand, uh, zandvoorter, want uh, vader van de Laar mag dan niet meedoen. En waarom mag hij niet meedoen? Dat heeft uh, weer te maken met een kapotte stroombedeler. Uh, dat is een beetje lastig rijden, want onder een bepaald voltage dan, uh, zit er geen stuurbekrachtiging meer op. En dat is een beetje lastig uh, met, uh, met de Porsche om dan over de baan heen, uh, heen te rijden. Dus zo uh, is het uh, ervan gekomen dat ze niet van start uh, zijn gegaan. Die Dynamo, zegt uh, Michel Blekemolen vanmorgen tegen mij. Die zegt van ja, als we dat ding, die hadden we dus niet op voorraad. die moet je dan weer gaan bestellen en het is de beste die, uh, die we nodig hebben. Ja, uh, die hebben we niet. Dus kunnen we ook niet uh, aan deze wedstrijd meenemen. Dus het is een valse start voor de uh, kampioenen van het afgelopen jaar. Want dat zijn ze inmiddels, uh, Ronald van der Laar en Sebastian Blekemolen. Maar ze moeten uh, nu met leden ogen toekijken hoe de rest het dan moet gaan doen en de familie Blekenmolen is dan wel vertegenwoordigd in de persoon van Jeroen Blekenmolen, want die rijdt, of die rijdt met de Corvette rond die we ook kennen van de GT4 en Jeroen rijdt weer samen met ja, Peter van der Kolk uh, het is niet het enige duo wat uh, samen rijdt, want uh, die we kennen vanuit de, de Dutch Pack ook uh, bijvoorbeeld uh, Luc Braams en Frans Verschuur die rijden mee en uh, die rijden dan in de, in de dieselcup-klasse uh, uh, rond, dat is de, de divisie 4, als ik het wel heb. En uh, zij uh, waren toch uh, behoorlijk uh, snel, ze waren nog net niet snel genoeg dan, uh, dan het andere equipe, namelijk van Duncan Huisman. en... De vrouw van Luc Braams, Ligette Braams, die, uh, die waren net even een tikje sneller in, uh, in deze klasse. Nou, dat uh, is uh, de situatie uh, zoals die is. En dan moet ik er nog bij vertellen dat het niet uh, de enige zandvoorters uh, zijn... Dennis van der Laar en Ronald van der Laar. Maar dat we ook nog Peter Furt hebben rondrijden oh. in de BMW. Ja, zeker. Kijk. Met, uh, Peter Fontijn rijden ze rond. Ze worden onder andere ondersteund uh, en veel ondersteund door de NVD. En de catering, ja, dat is van een bekend etablissement... Uh, uit de Handstraat, waar jij als slechtste barman ooit nog uh, hebt deel uit, uh, gemaakt Of de, de broerste barman. De broerste van Kennenmaland en wijde ja, Omgeving. Ik wou, ik wou net zeggen, ja, uh, <laughs> die, die, die etablissement ondersteunt uh, dit duo ook. Logan Hardy, zeg het maar, ik, maar gewoon hoor. Ja, nou, Jij zegt het. Uh, jij zegt het. <laughs> wat nou zo leuk is, uh, ja, een paar weken geleden kom je die Peter Fontijn tegen. En hij zegt, ja... Uh, het begint weer uh, aardig onder de 10 graden te komen ja, en dan zie je, dat, uh, zie je weer zo'n grijns onder het, uh, het smoelwerk uh, verschijnen en dan weet je ook weer het winterkampioenschap komt eraan er, en dat vinden deze twee hier nou leuk om te doen en Saraya, en dan moet ik even goed uh, kijken, maar Saraya ergens in het uh, midden van het uh, veld uh, rond, ze zitten niet uh, bij de eerste 10. Uh, maar ze komen, denk ik, uh, straks nog uh, wel uh, naar voren, want ze moeten het hebben van, uh, ja, van de tactiek, van de, van, van de pitstop-strategie. Daar moeten ze het uh, van hebben, maar ik zie nu ook dat het uh, voor uh, de beide heren alweer afgelopen is. Oh. Want ja, ze staan binnen, dus uh, ik, ik denk dat het, uh, dat het over is. Uh, ik zat daar al een hoopgevend uh, al naar te kijken, maar uh, ik denk dat er uh, wat, uh, wat los is. Maar dat uh, zullen we dan uh, bewaren voor uh, zo direct uh, bij het volgende onderdeel, bij het volgende verslag. Ja, nou helemaal super, uh, Jaap. Uh, Zandvoort 500, 500 kilometers, 117 rondjes. Hoeveel pitstoppen gaan ze maken? Ik denk een, uh, een stuk of drie. Twee, drie, denk ik. Twee, drie pitstoppen. Uh, ja, ik denk uh, ze mogen ongeveer maximaal uh, een uur tot tachtig minuten rijden. Dus, uh, dus, dus reken maar uit. Ik denk dat het uh, drie stops uh, zijn. Ja. En er zijn ook uh, uh, equips die uit uh, drie rijders uh, bestaan. En ja, uh, dat, dat uh, maakt het wel heel speciaal. Nou goed ja, dank je wel tot zover. Het ja. volgende uur komen we weer even bij je terug met voor de rest het verslag. En dan wil ik wel weten hoe het met Peter en Peter is afgelopen natuurlijk. Ja Dat gaan we, dat gaan we even onderzoeken zo. Dus dat <laughs> komt goed. Helemaal super Jaap, dank je wel. Something new. Mooi, mooi opletten te kijken op TexTV. Ja, ik ga niks meer zeggen, je kan het zelf zien. Ik heb er nou voldoende over gehad, Dan ben ik. Uh, <laughs> nou, het wordt nog uh, rijkelijk gevierd. In de Champagne gaat hier nog goed de studio rond. <laughs> Succes zo direct tussen twee en 5. <laughs> um, ja, wat anders op Facebook. Hè? Dat komt steeds meer. Dat is een Social Network. Want een uh, Israëlische automobilist heeft ongetwijfeld, ongetwijfeld spijt van zijn eigen trots. Een video op een netwerkzaart Facebook waarop te zien zou zijn hoe hij met 260 km per uur over de snelweg kwam bij de politie terecht. Die besloot de man dus aan te klagen, dat meldde de Israë Israëlische media afgelopen dinsdag. Volgens het dagblad is de videoopname het enige bewijs tegen de 23-jarige man. Agenten zouden niet weten wanneer de man te hard reed en in welke auto. Ook is niet vastgesteld dat de man daadwerkelijk te hard reed. De snelheidsmeter geeft 260 km per uur aan. Maar die snelheid is niet officieel vastgesteld. Vrienden van de hardrijder hadden de opname gemaakt en moedigden hem aan om steeds sneller te gaan rijden. Ook zij worden dus hierop vervolgd. Op een stuk, op een stuk uh, snelweg waar de man het te diep zou hebben ingetrapt, geldt een maximum snelheid. Ja, van 90 km per uur. Daarvoor zet ik dus nooit wat op Facebook. Nou begrijp ik het. Ja, niet dat ik altijd hard rijd, maar uh, ja. <laughs> ik heb geen eens een auto. Uh, wat anders? Twee verknipte tieners uit Philadelphia. Ja, waar kan het ook anders als Amerika? zijn afgelopen woensdag door de politie opgepakt. Nadat ze een kitten in een magnetron opgesloten hadden en dat van drie hoog uit het raam hebben gegooid. Ze vertelden dat ze uitgekeken waren op de kitten en dat ze er vanaf wilden. Nou, toen de politie arriveerde zat de kat nog steeds gevangen in de magnetron. De tieners waren 15 en 16 jaar oud en vonden het een geweldige grap. Action News vertelt dat de ettertjes alles hebben gefilmd. Deze film is ook in beslag genomen. Er is uit voorzorg ook een chihuahua uit de woning gehaald. Nou, met de kitten gaat het naar de omstandigheden redelijk. Maar men weet niet of het diertje het zal overleven. Het katje heeft inwendige bloedingen en een hersenschudding. Nou, de kit is ondergebracht bij de dierenbescherming van Pennsylvania. En de dierenbeulen kunnen een fikse boete verwachten van de Amerikaanse staat natuurlijk. Now keep in mind that I'm a artist and I'm sensitive about my <laughs> so y'all All right? Nice I... Alright. Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all groove to this. All right. I'm getting tired of your shit. You don't ever buy me nothing.